De politie heeft een man aangehouden voor de dood van de 26-jarige kickbokser die vorige week zwaar gewond werd aangetroffen. Het slachtoffer lag vrijdagavond op de oprit naar de A7 bij Weidewormer en bleek te zijn neergestoken. Hij overleed even later in het ziekenhuis. De verdachte, een man van 28 uit Purmerend, meldde zich gisteren op het politiebureau. Op de Maasvlakte is een grote rampenoefening begonnen. Tot en met maandag worden op een speciaal oefenterrein een aardbeving en een tsunami nagebootst. De oefening, die wordt gesponsord door de Europese Commissie, is gebaseerd op de aardbeving vorig jaar in Japan. Bij de operatie zijn teams uit Polen, Estland en Italië betrokken. Volgens het scenario heeft Rotterdam last van overstromingen. De oefening op de Maasvlakte is de eerste in een reeks van zes. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt en eerst vooral aan de kustbuien met kans op onweer en hagel. Later vooral buien. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 10. Op morgen herfstig weer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12 tussen Utrecht en Venendaal En op de A17 tussen Moordijk en Roosendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 Aflopen, zeg. Nou, uh, dat was een hele mooie van de Carpenters. Uh, na toon Hermans met de tango van het blote kontje. Geniaal is die Basti-man toch. En je blijft erom gieren van het lachen, omdat het zo verschrikkelijk mooi is. Oké, okay, uh, ja, de volgende alweer. We gaan gewoon door, kan ons het gele. The Mighty Sparrow, Byron Lee. And only a fool breaks his own heart. When I know A love already gone, only a fool breaks his own heart, only a fool breaks his own heart. Gevoelig toch allemaal. hè? Vind je niet? Ja, wel. Heel gevoelig was dat. Byron Lee en Mighty Sparrow. En dat nummer, dat, uh, dat heette dus... Uh, Only a fool breaks his own heart. Oftewel, een, alleen een stommeling breekt zijn eigen hart. Nou, ik heb nog nooit iemand zo hard zien breken, hoor. Maar daar kan je toch niet bij? Nee. Nee, daar kan je niet bij. Hoe kun je, je nou hart breken? Dat gaat er niet. Dat kan je niet bij. Gewoon. Dat gaat er niet. Nee.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 Zou wel blind en doof zijn. Eh? Niet goed bij m'n hoofd zijn. Niet alles op een rijtje. Als ik niet zag, had ik die voor me had. Want zij is alles, alles, alles, alles in één. Ze klopt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? Wat doe je met me? Ja, zij.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 Beauty, ay. Hey, so hate the beauty and the brains. Beauty, uh, uh. Beauty and the brains. The beauty, come on. So hate beauty and the brains. Beauty, uh, uh. Beauty and the brains. The beauty, uh. So hate beauty and the brains. Oh yeah. Beauty and the brains. One size, all say All Alles, alles, alles.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 En wow, oh, oh, oh. het voelt goed, het voelt goed, ja uh, yeah, yeah. het voelt goed. Ja, een live versie was dit van dat uh, liedje dat uh, hoog staat. Nielsen heet de man met IE, want er is nog een hele andere Nielsen natuurlijk. Uh, dat is deze. Die heet ook Nielsen. Ja.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 I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow Well, I had you there But then I let you go And now it's only fair The way the story goes You always smile But in your eyes met het ooit nog eens gigantisch verknald is door Maria Carey. Verschrikkelijke versie vind ik dat. Echt walgelijk. Een gegil van de mens. Oeh, ik heb daar een hekel aan. Sorry. Maar uh, dit was de, de echte, de originele, mooie versie van Harry Nielsen. Uh, die toch wel uh, prachtige dingen heeft gemaakt. Waaronder dus dit prachtige uh, Can't Live. Oftewel, Without You. En dit is Lou Rawls. En nu gaan we weer naar het weer. Het heet Baby Love. Lady Love Your love is peaceful like a summer's breeze My lady love With love that's tender as a baby's touch Give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Uh, lady love. Your love is cooling like a winter snow. My lady love. With a love that's cold. As the fires glow, and I keep on needing you, girl.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 down Natuurlijk. En het heette niet Baby Love, maar Lady Love. Hoe kan ik nou toch zo stom zijn om een hele verkeerde titel aan te kondigen? Nou, het heet gewoon Lady Love. En dat was dus Lou Het weer in Zandvoort. Ja... Het is wisselend bewolkt, af en toe zon. En uh, er is een kans op zware buien. Mogelijk met hagel en onweer. Temperatuur ongeveer 10 graden en de wind is vrij krachtig, Zuidwest 5. Morgen wederom wisselend bewolkt met buien. Afgewisseld met zonnige perioden. De wind neemt iets af tot kracht 4 uit het Zuidwesten en de temperatuur blijft steken op 10 graden. En uh, zondag lijkt het ietsje beter te worden met wat meer zon. Al blijft de kans op een bui aanwezig. En uh, de wind uh, is uh, uit het zuiden kracht 4 en de temperatuur 10 graden. Don't go break in my heart na het weer. Elton John en Kiki... Uh, Kiki die. Jij zegt ook niks. Ik vergeet helemaal de dagse D. Hoe kan dat nou? Dat kun je toch niet maken? De dagse D vergeten? Dat is een groot schandaal. Ik zie ook dat meneer A.J. Vos, de koning van ZFM... die net binnenkomt met zijn kroon op... die zit me woest aan te kijken. Je bent de dagse D vergeten. Ja, dat klopt. Mea culpa. Mea culpa. Mea maxima culpa. Got a wife, got a family. Earn my living with my hand. I'm a rollin' still downtown Birmingham. My daddy was a barber, the most unsightly man. He was born in Tuscaloosa.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 Zowat helemaal vergeten om de dag CD te draaien. En het is zo'n prachtige CD. Lonely at the top heet hij. En dat is natuurlijk Randy Newman. Ik draai er zo meteen nog een nummer van. Ja, want dat moet. Ik vind dat dat moet. Uh, want we waren een maandag al vergeten. En nu vandaag bijna weer Dat kan toch allemaal niet. beetje discipline moet er toch wel zijn. Niet? Anders gaat het helemaal fout. Dan worden we nog ontslagen straks. Uh, goed, Randy Newman. Ik hou hem, uh, nog even, we hou hem er nog even in. He? Vind je goed? Ja, vind ik goed. Ja hoor, ik vind het een goed idee. Nou, dit is het agenda muziekje. Ja. Nou, dan gaan we Niet te erin. lang lullen, want het duurt maar vijf minuten. Ja. Ho, ho, ho, ho, ho. Komt goed. Uh, vanavond, van zes tot tien, wordt er een shopping dinner night georganiseerd. En uh, verschillende winkeliers in het eerste deel van de Halterstraat zullen voor hun klanten een hapje en drankje verzorgen. En er is muziek in de vorm van een live optreden van Johan de Gelder. Ga luisteren, zou ik zeggen, als je dat wilt weten. Mm -hmm. uh, ook vanavond, uh, jazz en lichte muziek jam sessie bij Café Oomstee. En dat begint om 9 uur. Uh, morgen, zaterdag dus, uh, de nationale 50-plus-dag georganiseerd door VVV Zandvoort aan Zee. En uh, heel veel ondernemers uh, in uh, Zandvoort hebben hun best gedaan om een leuk aanbod van uh, meestal gratis activiteiten aan te bieden. En uh, voor meer informatie komt u terecht bij het VVV in Zandvoort. Uh, ook op zaterdag is het Nederlands kampioenschap golfsurfen georganiseerd door de watersportvereniging Zandvoort. En dat is van 9 tot 5. Zaterdag op het circuit van Zandvoort de Zandvoort 500. En dat is de eerste race in het winterkampioenschap. Dan ook op zaterdag uh, Zandvoortsmuseum organiseert een wandeling in Oud-Zandvoort. En dat is van half 2 tot 3. En uh, informatie en aanmelden kan bij het museum. En uh, tot slot uh, nog even noemen. Jazz in Zandvoort. Aanstaande zondag een optreden van saxofonist Rolf Delfos. Onder begeleiding van trio Johan Clement. En de aanvang is half drie. In Theater de Krocht uiteraard. Ik, ben klaar. Ik wel. Jij ook.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 was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den bruil. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van een krijgsvermeld. Maar trompetter was wij in hart en ziel. Jan Klaassen zij vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar. De winter.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 Uh, liedjes als voor Sonja doe ik alles. Ritme van de regen zijn grootste hit. En uh, ja, toen raakte zijn carrière een beetje in het slop. En toen deed hij nog iets in oebelen geloof ik. Weet ik veel. Of kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen. In ieder geval in een van die programma's. En uh, hij heeft er eigenlijk mazzelang gehad dat Leonard, Neig in de tijd gek van hem was. Althans van zijn stem. Um, dat hij eigenlijk Rob de Nijs een fantastische zanger vond. En toen tegen Boudewijn de Groot zei van... Jo, kunnen we niet eens iets doen voor Rob de Nijs? Nou... Zei Boudewijn de Groot, heb jij een tekst? Ja, natuurlijk, zegt Lennart, heb ik wel. Jan Klaassen, de trompetten. Nou, zo Boudewijn, dan ga ik er een muziekje bij maken. En het werd de comeback voor Rob de Nijs. En we weten natuurlijk wat er allemaal daarna gebeurd dus Daarna kwam uh, Malle Babbe, daarna kwam zuster Ursula. En uh, nou ja, sindsdien is Rob natuurlijk niet meer weg geweest. Uh, dus eigenlijk heeft hij zijn comeback een beetje te danken. Aan Boudewijn en aan Lennart. Ja, dat is echt zo hoor, dat geloof ik niet, maar het is zo. Ja, en dit is Auto's Wedding.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 Nobody knows what I feel inside All I know, I walked away and cried I've got dreams, dreams to remember Listen to me I've got dreams I've dreams A friend, but I saw him catch you again and again. These eyes of mine, they don't fool. Ja, dat doet me altijd weer heerlijk terugdenken aan mijn uh, Soulful Blues kwaliteit, jongens, met Dane Clark. Want uh, daar speelden wij dit ook natuurlijk en Dane kon dit natuurlijk zingen als geen ander. Geweldig, dat uh, Otis Redding veel te vroeg overleden. Het was 7 december 1967 toen hij uh, uh, om het leven kwam bij een uh, vliegtuigongeluk. En daarmee uh, ook zijn halve band meenam... Uh, een ander deel van de band was met auto gegaan. Die hebben het dus overleefd. Maar uh, auto's en de barcase dus niet. En dat is heel jammer. Ja. Oh, we gaan even op zo'n Frans. Paris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 Oké okay, jongens, het was uh, Il est 5 heures Paris se veille. Let even op mijn fantastische Franse uitspraken. Il est 5 heures Paris se veille. Jacques Dutron, Je hebt het eind van het programma gezet, die stof wat je oren plaat. Want kijk, dan houden we in ieder geval die twee uur de laatste vast. En, en dan lopen ze op het laatste moment het is allemaal weg naar nou, de laatste vijf minuten. Hoewel. Nou, uh, voor iedereen die een middag dood deed, uh, die zijn nu wel wakker. Die zijn weer wakker, ja. ja. Wie waren het eigenlijk? Want dat hadden we dit nog niet Dit was uh, Iron Maiden. Oh, de ijzeren meid. Ja, ja. Met de run to the hills. A run to the hills. Ja. Met dit weer. Tuurlijk. Een beetje tegengas, maar. Speciaal omdat Albert zit en die dit mooie muziek vindt. En ik vind het ook mooi natuurlijk. Exception. Hit uit 1969. Verguist door de klassieke mensen. Maar, ach. Niks mis mee. Niks mis mee. Nee. The Fifth. Exception. Helemaal goed. Deception! Met mijn grote goeder Rick van der Linden! Nou, het is wel een waardig einde van dit programma, vind ik. Ja. Of vind jij dat? Programma? Ja, dat vind ik wel. Het is een waardig einde. Ja. Zit erop? We mogen weer naar huis. Ja. Eerst maar even een broodje doen en zo, weet ik veel. Even gezellig om met Albert Janklet. Jongens, het waren weer Zandvoort uh, Lunch. En uh, ik hoop dat jullie er een beetje nee zin gehad met het vanmiddag. Wij zijn er weer aanstaande maandag, toch? Zijn we er zeker? Oké, okay. een heel fijn weekend. Rusten eens lekker uit. Ja, vooral. Vooral. Oké okay dan. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal en uh, tot maandag. Tot maandag. Flijtig weekend.